Vergeluk met het NOS Journaal. De koopkracht is vorig jaar gemiddeld met een half procent gegroeid, maar bijna de helft van de mensen heeft daar niets van gemerkt. Ze gingen juist op achteruit, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wie wel meer over waren werknemers in loondienst, onder meer door de verruiming van de arbeidskorting. Gepensioneerden hielden gemiddeld juist iets minder over, doordat de aanvullende pensioenen niet omhoog gingen.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 Het is Piotr Versilov, al jaren een bekend activist in Rusland. Vrienden van hem zijn bang dat hij is vergiftigd. Nadat hij was thuisgekomen van de rechtbank... verloor hij binnen enkele uren zijn zicht... kon hij niet meer praten en niet meer lopen. President Trump stemt in met sancties tegen landen of mensen uit het buitenland... die Amerikaanse verkiezingen proberen te beïnvloeden. Als er aanwijzingen zijn dat er bijvoorbeeld stemcomputers worden gehackt... of dat er onjuiste informatie wordt verspreid... kunnen ministeries sancties instellen... Op dit moment loopt in de VS een onderzoek... naar Russische inmenging bij de verkiezingen in 2016. Glennis Grace heeft zich vannacht geplaatst... voor de finale van de talentenshow America's Got Talent. Gisteravond zong de Nederlandse zangeres in de halve finale... het nummer This Woman's Work van Kate Bush. Volgens stemde het publiek en werd de uitslag vannacht... in een aparte show bekendgemaakt. De finale is dinsdag. Het weer in de ochtend mist in het noorden. In het zuiden nog bewolking met regen. Later in het zuiden droog en breekt overal in het land de zon door. Vanmiddag in het noorden wel een bui. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NMS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Tijdens de Champions League of Darts. Nou, dat is knap, hè? Dat is hartstikke ja, is knap. Dan knap. hebben we een pauze. Ja, dan gaan we even boodschappen doen. En dan krijgen we uh, om 11 uh, uur uh, het Zandstroomlied. Uh, Joke van Spellen van de uh, Vrijwilliger bij de Zandstroom. Die gaat het Zandstroomlied zelf gecomponeerd. Gaat ze voor ons live spelen op de gitaar. Daarna.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 En je het nou, dat was per toeval. Ja, ik zag het via internet. Ik zag ik een uh, kapsalon ter overname. Want daar zat eerst iemand anders. Ja, Hans uh, Klaassen, ja. die is nu met pensioen. Dus, uh, nou ja, ik kwam daaraan. Ik was meteen verliefd. Ik zeg, wat een knus uh, kapsalon. En dan, ja, het is een leuke uh, ge, uh, omgeving. Lekker in het centrum. Leuk. Ja, lopen veel mensen langs. Dus ja, vandaar.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 Het is anders. Anders. anders, anders. Het, heel netjes <laughs> het is gewoon anders. Het is in niet te vergelijken. Nee, nee, het is nee. lekker rustig, daar, maar voor de rest uh, ja. gebeurt er niet veel. Nee, nee, nee, niet nee, zo nee. bruist als zandvoort. Nee. Dus ja, ik zou dat wel uh, op den duur willen. Maar goed, ja. kapsalon. Uh, ja. Je bent natuurlijk al heel lang kapster. Uh, ja. Maar uh, waarom dan... Uh, ik bedoel, waarom mijn eigen zaak? Kijk, dat, ja. je, uh, dat je zelfstandig wil werken, dat begrijp ja. ik. Ja. Maar waarom... waarom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 Ja, okay, dat ja, gebeurt ja, ook dat, bijna dat niet meer. Natuurlijk. Ja, okay. ja kapsels zijn veel losser geworden. Niet meer zo dat stijf. Gewoon. Ja, natuurlijk eigenlijk meer. Okay. Ja. Ja, en door de techniek van, ja. van knippen en ook voor de door de techniek van stijlen is het, ja. is het ook niet nodig om zeg maar uh, die krullen erin te doen om het toch. Wat langer, zeg maar, houdbaar nee, nee, te houden. Want nee, dat klopt. is natuurlijk wat veel mensen ja. eh, het idee hebben. Ja, dat als je krullen klopt. inzet, dan blijft dat langer zitten. Ja, ja. Maar dat kan op een andere manier. Kan ook op een kunnen. andere manier. Nou ja, ja, je ja. hebt ook allerlei haarproducten. producten, Die dat ook allemaal ja. stevigen, zeg maar. Ook? ook, ook ja. ja. ja. Maar Welke, wat, wat voor producten gebruik Ik jij? Ik gebruik Moroccan al.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 Erop klopt het, ik doe ik in mijn haar, nou, je haar ja, uh, ja. glans mooi, verzorgt het mooi. En het mooi. verzorgt het inderdaad. Ja. Zeker. Uh, heel goed. zeker, zeker. Waar. Ja. Nou ja, goed. Ja. Geef je ook uh, haar advies? Ja, tuurlijk wel. Ja, ja hoor, ja. Dus hoor. als iemand vraagt van uh, een bepaald model of ja. de, de, de constructie ja. van het haar. Ja. Ja. ja, vooral zeker. Want sommige ja. klanten weten soms niet wat er mogelijk is met hun haar.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 Op wat erin zit. Ja, dus ook wat, uh, zo, wat, er wat erin in ja. zit, ja. sowieso. Ja, kijk, ja, goedkoop product, ja, uh, het kan. Het was. Het, het was, maar of het echt je ja, haar voedt ja. en de glans en de verzorging geeft, dat ja. uh, ja, iedereen, denk ik dat niet. En niet. En je niet moet. Iedereen vaak kan het zich ook voorloven. Nee. Klopt, dat, dat moet is wat ik, ik ook. En ja. uh, heel vaak bij die goedkoop producten moet je best wel veel gebruiken. Wil het gaan schuimen? Ja.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 Ja, want soms komen ze ook met een plaatje van... ja, ik zou dat heel graag willen. Ja, ja. maar ja, het ja. moet wel kunnen. Ja, ja. ja. ja. ja. dat is nee, ook Nee, ik ben wel eerlijk dan. Ja. ja, maar als ze zeggen van nou doe toch maar wel... maar dan... meestal gaan ze wel op jouw advies af, hoor. Okay. Ja. Ja. Ja. ja, want de structuur van iemand zijn haar is ja. natuurlijk uh, zo... Uh, kan zo verschillend ja, zijn. De zeker. een heeft veel haar en de andere heeft ja. weinig haar. Die ja. heeft of haar, heel dunner. fijn dik haar of ja. krullend haar of ja...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 Ja. En nou ja, mocht je ooit uh, iets willen vertellen of je hebt ja. iets bijzonders, dan kun je altijd contact oh, okay, met ons hartelijk. opnemen en ja. dan ben je welkom. Zal ik doen. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Graag gedaan. <laughs> Fijne dag. Fijne dag. Fijne dag.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 En we zijn weer uh, weer terug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 en ook eigenlijk het beeld wat in Florence staat, dat is ook helemaal gemaakt, de kleding daarna, uh, hoe, het, hoe ik eruit zag. En dan vertel ik gewoon uh, over mijn leven, want ik heb natuurlijk dertien beroepen gehad, uh, Da Vinci, hij was natuurlijk een, ja, een genie. We kennen natuurlijk wel een hoogbegaafd iemand, maar die is dan meestal zo, wel arm. Maar Da Vinci was heel sociaal en die had natuurlijk heel veel beroepen, dus hij kon alles kunnen. Hij enige nadeel was, hij was zo enthousiast, als hij ergens aan begon, begon hij alweer iets anders. Hij heeft weinig afgemaakt. Oh, oh. Dus, oh, is, ja. Ja, ja, want dan was hij weer met iets anders geïnspireerd. Dat wist was ik nou, niet, dat zoveel zelf kronkels. Wat ja. Jij dat? Ja? ja, bijna wordt architect, tot astronoom, tot meetkunde, wiskunde, uh, was decorbouwer, de ja, heel hoogbegaafd, maar ja. wel sociaal met iedereen begaan. Ja. Ja. En er natuurlijk ook heel veel problemen. Hij moest natuurlijk overleven. Dus hij heeft toch ook oorlogsuitvinding uh, uitvinding gedaan. Want hij voelde zichzelf een, een uitvinder.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 Uh, je zegt er zijn geen metingen, maar hoe melden mensen zich aan? Ze, uh, staan... ze kunnen zich aanmelden bij Natalia, die, die zit op de kiosk op het Boulevard. Ah, en dat is van Art Boulevard. Art Boulevard, ja. uh, .com. En dan kunnen ze dan alles, en ook op Facebook kunnen ze alles, uh, daar start. Het is om één uur, het is gratis. Wordt aangeboden door allemaal de sponsoren van eigenlijk, die het Da Vinci project gedaan hebben. En dan kunnen ze zich aanmelden. Okay. Maar het merk meestal als ik daar begin en ik sta bij die eerst vier zandsculpturen. Dan begin ik met twintig mensen ineens. heb ik veertig, vijftig ja, mensen ja, mee mensen ja, sluiten ja, aan. Je bent, ja. En dat maakt ook niet uit. Nee. Iedereen kan aansluiten. Ja. Je kan dan uh, vragen. Want in elke sculptuur hebben al de kunstenaars de opdracht gekregen. Iets over Da Vinci. En toen ik het eerste keer zag, dacht ik oh jee, wat moet ik als Da Vinci allemaal vertellen? Want ze ah. hebben alles in sommige zandsculpturen gedaan, maar steeds meer de hoe uniek het is. De achterliggende gedachte. Hoe elke kunstenaar individueel. Met, uh, geïnspireerd is ja. op Da Vinci. En er zitten juweeltjes van zandsculpturen ja. bij. En ik denk ja. dat dat pas duidelijk wordt. <hums> dat lijkt me dat dat pas echt duidelijk wordt. Wanneer er een kleine uitleg bij ja, geeft. is ja. Ja. Dus zo kijkt een mens gewoon naar een ding. Ja. En denkt goh, dat is knap. Dat is ja. mooi gedaan. Maar er zit veel meer in natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ja. En het is ook natuurlijk voor uh, het Tijlersmuseum. Het is in samenwerking met het Zandvoortsmuseum. En met, uh, alles hier in Zandvoort. Maar ook, er zijn ook boorden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 helemaal in het donker, donker, voordat ze weer geëxpliceerd... dus het is heel uniek, en ook heel uniek... dat het hier op die boulevard staat... in combinatie met de zandsculpturen... is voor Zandvoort eigenlijk een wereldgebeurtenis. Ja, ja, ja, ja. ja en het is ook... het eindigen, je begint met de vier op de boulevard... en dan bij het stadhuis of in het pleintje beneden bij de Kerkstraat... en dan heb je nog twee bij het... Zandvoort museum. en dat is ook uniek... want het museum is natuurlijk een van de... mooiste, leukste museums... wat we in Zandvoort ja, hebben. Prachtig, hè? Dus, Absoluut. Uh, ja. En is die, die rondleiding... Is is dat elke week dan? Elke week en ook ja? uh, dit, gratis zijn er elke week ja. de rondleidingen. Ja. Maar dan kunnen ook mensen, als ze zeggen, ik wil met een groep, kunnen zich aanmelden. En oh. dan kijken we wanneer het, uh, wanneer het tijd is. En dan dat neem ik voor speciaal voor groepen. Ja, En dan zijn dan nou wat kosten, want het is dan voor de Art Boulevard is dat okay. dan. Ja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 wat minder, ja. maar het is nog steeds zomer hoor. Ja, ja. Het kan weer mooi worden, hè, het, het wordt altijd mooi. En als je zand wordt, schijnt toch altijd het zonnetje. Sorry, we zijn toch het Voor zonnetje wel, in huis? Ja, we, ja, wij zijn toch het zonnetje in huis en de je ook. En ja. het is ontzettend leuk om te doen. Ik kan dat als jij.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 Ja, dat ja, zand dat blijft, dat blijft, dus blijft langs. Over ja, dat verbonden. zand komt uh, ja. uh, ja, tussen ja, de rizie, rivier de uit de, de, ma geweest, ja, ja, uit de, uh, de Maas en de Waal. En uit die zandaccudeerde ja. Maas en Waal is een grove uh, uh, structuur. Ja. Het uh, slik wordt eraf gedaan. Zo het, vierkant, uh, het is een soort cellen wat je in je lichaam hebt. Dat gaat erin en dan droogt het. En dan wordt het keihard als beton. Want ja, iedereen denkt dat er ook maar alles spullen erin gegooid is. Nee, het is alleen puur het zand en een waterspuitje. Dat is het.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 Oh, het is allemaal. Alles door uh, elkaar. Het is, ja, allemaal. Hey, en die, die, die spelers, die, ik zie hier de kast staan, ja. waar komen die mensen vandaan? Uit Haarlem en opstreken, Maar oh. ook veel uit Vogelzang, uh, Zandvoort aan dus de Hout. En de regio ja. Peter Spruit? Ja. ja.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 het natuurlijk altijd wel onder de prijs want je hebt al uh, ik ben natuurlijk zelf professioneel uh, acteur dan zit je al in zeg maar een toneelschuur of dat soort zit je op 18 ja. of 20 ja. euro ja, dus dat zijn de normale prijzen, het is normale prijzen. Is keurig, dus keurig, de normale prijzen het is net ja. ja je hebt een avond en het is ontzettend leuk. en ja, wanneer kun je dat kun je nu al reserveren dan je kunt nu al nu reserveren ja okay. ja en misschien kom ik nog wel eventjes op 6 oktober ja, nog ja, even natuurlijk. sparren voor even, de mensen kom van kom uh, dit weer is nou niet zo best gaat de krocht in je ik bedoel, ja. Bij deze is dat bij de Ja, Het nodig is zelf Dus dan moet je even kijken. Nou, Alfred, Fred. Ja, super. En verder, wat ga je nu doen?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 werken, maar het is echt nu een heel druk weekend. Ja. Nou, maar ik vind dit wel heel belangrijk over ja, Da Vinci. Dat je bent en ja, dat En het is ja. wel heel uh, uniek. En ja. nu hebben we ook uh, het hele warmteseizoen een beetje weg. En nu komen echt mensen ook willen kijken. Oké. Ja, Nog even resume. resumé. Ja. Mensen die dus mee wil doen, willen doen aan de rondleidingen, die gaan naar de boulevard, naar de kiosk. Ja. Daarachter waar al die dingen staan, al die uh, schilderijen van Da Vinci in die, ja, wat, hoe ja. noem je dat? Hoe noem je Ja, die ja, ja. ja, ja, uh, ja goed. Posters. Posters, posters eigenlijk. Ja, posters, ja misschien nou, daar kunnen wel zich, uh, ze melden, zich En ze altijd bij uh, Natalia van Art Boulevard. Oh, ja, maar uh, ja, ja. we wel perenboom eventjes aanmelden en dan weet ze veel mensen om één uur en uh, dan komt het allemaal goed. Dat en als ook. ze denken we gaan bij de vier andere beelden staan, dan pik ik ze ook op. Maar daar is eigenlijk het startpunt. En, en we eindigen dan bij ja aansluiten precies, ja. en we eindigen ik, dan bij het Kunnen mensen trouwens museum. voor die toneelvoorstelling bij de toneelvoorstelling bij de krocht ook zich aanmelden voor kaarten... of hebben ze daar geen uh, kaart? Ik heb ja ook bij voor de dus wel bij de, voor de krocht de koma, zelf.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 7 oktober. Ja, en dat uh, vind ik het heel leuk. En wat nog verder is, en we kom ik ook in november, hebben we dat weer de goed. kunstlijnen ja. in Zandvoort. Want daar gaan we ook Zellig. Ja. Zellig. Ja. Dus uh, zal ik nog ja. blijven zitten, maar ik denk dat ik weg moet nu. <laughs> nou ja, ik nee, moet nu je weg. moet ja. niet weg, nee. hoor, want je kunt gerust nog even aan de nee, gaan zitten doen andere mensen nee, ook. Dankjewel nou, voor Heel erg bedankt ja. voor jullie. En een hele kleine dag. En wij gaan nu naar een muziekje.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 Dus moet Hoezo net zo gooien. hoog? Dus jij dan moet, moet hem hard gooien. gooien in feite? Ja, eigenlijk wel. Oh. Want er is een bepaalde afstand tussen de grond en het dartbord. Wat is dat? Dat weet ik niet. En, dat de, weet afsta je niet en precies. de afstand ook natuurlijk? Dat is 2,37 meter. Zo, dan moet je wel sterk zijn. Weet okay. jullie dat trouwens, hoe hoog zo'n bord moet hangen? Ja, vader de vader heet dat. De Bolsaai 1,73 meter. Oké, Bolsaai 1,73 meter. Hoe groot ben jij? Hoe lang ben jij? Even volgens mij 1,41 meter dan moet je dus dan moet je dus echt omhoog ja. gooien om in ja. de boel's te komen en moet je veel kracht hebben ook denk ik ja toch nou ja. ja, maar ik denk moet je dan je arm hoger houden of is dat of of niet nou, of blijft het dat is gewoon zo precies dus zo. dat is hoger ja. dan een, een, een, wat een normale darter ja. gooit ja.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 Dan, en je ziet dan uh, hoeveel huis, kampioenen ja. die dus uiteindelijk uitvliegen over de hele ja. wereld. Uh, nou ja, hij dan is dat... staat straks ook in Engeland. Ja. Toch? Wanneer? Denk ik. Nog niet. Okay. Ben je er nog te jong voor? Of ze, ja, daar ja? ja, ben je nog te jong Wanneer mag dat? Wanneer ga je, zeg maar, serieus uh, wedstrijden? Ja, dit is ook behoorlijk serieus. Want ja, als ik weer naar ja. die beker kijk, dan. Uh, want hoe hoog is die beker? Dat is een, me, is een ja, halve nou, meter, ja. denk ik. Of iets minder. Net zo groot als zelf is bijna. Ja, <laughs> <laughs> ja.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 Ook weer in, uh, in Egmond? Of ergens anders? Nee, dat is in Uitgeest. Of dat Uitgeest, is in Uitgeest, ja. oké. Okay, ja. Ja. Ja, ja. Maar niet in het buitenland, hè? Blijft in Nederland? Nee, ja, hij blijft in Nederland. Ja, ja. En wie was de eerste? Ik. Ja, hij in Uitgeest. Ja. In Uitgeest. Maar nu was er, wie was er toen eerste bij de Champions League? Bursley. Was dat een Nederlandse jongen? Ja. Oké, okay, ja. En hoe oud was hij?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 Echt waar? Ja, dat okay. moet ja, zijn. En hoe, hoe gaat dat? Zijn, ja. hoe gaat dat? Ja. Meestal wint mijn vader. Meestal. Maar af en toe win ik ook wel. Kijk, Kijk ja. dat is heel mooi. Hoe is dat, Va? Als, als je verliest van je kind. Ik begin even wennen, maar ik ga <laughs> geen meer verliezen. Dat zal Aha. best. Ja, dat zal best. Ja, dus het is een langzaam proces waarin je kunt wennen dat straks je gewoon.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 En die kampioenschappen zijn, wanneer zijn die dan? In de avond? Nou, dat is meestal op zondagmiddag. Oh, in het weekend dus. Ja. Het er ook okay. aan welke ranking het is. Oh, oké. Het is heel veel soorten. We horen nu zijn moeder, waarom kom je ja, niet kom even, even zitten? Dan zit. gaat het veel makkelijker. Oh, je wil het filmen? Dat kan ja. ook toch? Ja, dat kan. Misschien, uh, kan pa even pa filmen wel, anders? Wel.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 En DB, en DB ranking en je hebt de DVK ranking en daar wil je ook allemaal aan meegaan en is dat krijg je dan punten ja dat is okay. een punten Dus hoe meer punten je hebt precies hoe, hoe hoger je, je plaatst oh, en dan okay. hoe verder je komt in de dart uh, oh, wereld er helemaal niks van op welke plek staat uh, bijvoorbeeld uh, kom even dichterbij uh, Dillen op welke plek staat uh, bijvoorbeeld uh, uh, meneer Barneveld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 Compliment, pa, ja. voor de goede houding. Want dat heeft deze fantastische mooie beker ja, opgeleverd. Echt ongelooflijk. Ja. Ja. ongelooflijk, wat een beker. Ja, super. Nou ja, uh, ik, ik zeg, uh, we zien jou uh, gewoon uh, weer uh, terug als je eerste ja. bent geworden. Ja, zeker Dan uh, kom je wel, hè? kom je weer ja, met ja, een beker ja, die ja, ja, waarschijnlijk ja. niet op deze tafel ik denk past. Het niet. <laughs> Dit is alsof, ongelooflijk groot. Ja. Leuk. Leuk.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 Ik, ze begonnen met vier, maar ik hoor net van Dillen dat dat er uitgebreid wordt tot zes. Ja. Okay. Dus het, ja, is echt het is uh, altijd goed hè, dat, dat kinderen een bepaalde hobby ja. hebben of ja, iets te doen hebben. Want uh, ja, het houdt ze letterlijk van de straat, zeg ik precies. altijd. Hè, en achter de PlayStation vandaag. Precies. Ja. Uh, PlayStation <laughs> ja. is hartstikke leuk, maar niet meer dan een half uur per dag, zeg ik altijd. Of precies. maximaal een uur per dag. En voor de elke rest sport, is elke ja. sport waar ze zich op focussen, is gewoon goed. Precies. Want, uh, dat, ja. Ja. Dat en het is ja. ook gewoon echt, het is gewoon gezellig. Het is heel met sociaal elkaar. ook. Dat is He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 En heel veel ja. talenten natuurlijk. Want er waren 22 aspiranten die zich hebben geplaatst in, in Egmond. Ja. Dus dat loopt echt dat wel is veel. Dus Hoe ver is dat hier vandaan, Egmond? Rijden? Ja, een uurtje was het. Uurtje, ja. Ja. Ja. Nou ja, dat moet je er dan maar voor over hebben... om je kind uh, zoiets leuks te laten zien. Ja, een uitgeest is natuurlijk helemaal niet ver. Maar nee, ze zijn ja. ook bezig... Als het in Uitgeest erg druk wordt met de darters, dat ze het ook in Haarlem kunnen gaan organiseren. Okay, dat is zijn ze ook al druk mee? Voor als mensen uit Zandvoort nou, dat kunnen zou ze ook mooi in Haarlem zijn. terecht kunnen. Ja, ja. Dat ja. Zou dus er, ja, ja, ze zijn er echt heel druk mee. leuk. Uh, ja. Nou, Dylan, wil je nog iets kwijt aan ons? Nee. Je bent tevreden. Ja. Je bent een tevreden mens met een gigantische beker. Nogmaals gefeliciteerd. Ja. Ja. En uh, als er weer een beker is of weer een kampioenschap... dan kom je gewoon weer vertellen... Ja. En uh, dan uh, willen we het zien gewoon. Ja. Dankjewel. Dankjewel Dilling. En succes yes, hebben. Met alles. Ja. ja. We gaan nog even kijken of dat wij uh, iets de. Als hij komt over kwam alles voor elkaar. Als hij komt over was niemand de sigaar. Als hij komt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 Ik wou dat ik uh, kon toveren, was dit van Herman van Veen, hè? Ja, mooi, hè? Die he? was dat. prachtig. Ja. We hebben even ja, tijd, uh, want straks ja, wordt het een heel vol wordt Het wordt een beetje je, druk, dus, uh, ja. we gaan uh, de agenda me, vast ja. een klein beetje pakken.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 Uh, tot en met uh, november, dus het EK Zandsculpturenfestival op de Boulevard in het centrum. We hebben toen straks gehoord dat er dus nog rondleidingen zijn. Dat kan nog. Uh, die, uh, wat betreft uh, meneer Da Vinci. En je kunt je aanmelden op de Boulevard, bij de kiosk: Aardboulevard. Ja. Boulevard op ja. het Fauvageplein ja. aan de achterkant. Ja.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 de hele dag. En daar vandaan komt dus ook de ja. week daarna op 29 september... het Oktoberfest op het ja. Raadhuisplein. Dat is elk jaar weer een uh, leuke verrassing. Wat er allemaal voor uh, grappige dingen zijn. Mensen die komen in lederhozen ja. enzovoort. Nou, daar zal nog wel meer over bekend worden de volgende keer... als we hier ja. weer zijn in Nou ja, het, het, het wordt weer een druk weekend ook. Want dan is er op 30 september ja. de, de Shanti en Zeeliederen Festival. Op vijf locaties, vier in het centrum en één op het strand. En dat is ja.